9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. SOA-klinieken gaan alleen nog mensen testen die in een risicogroep vallen. Alle andere mensen worden voortaan doorverwezen naar de huisarts. Dat laat het RIVM weten. In de 26 klinieken kunnen patiënten anoniem en gratis getest worden... op seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat gebeurt steeds vaker, waardoor de kosten oplopen. Het RIVM hoopt de kosten te drukken door strenger te selecteren.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 De regering weigert officieel excuses aan te bieden... omdat het onderzoek naar de luchtaanval nog niet is afgerond. De leiding van FC Twente zal vandaag reageren op de berichten... dat trainer Co. Adriaanse met onmiddellijke ingang wordt vervangen. Tegenover de NOS is het ontslag van Adriaanse bevestigd. En het AD weet al te melden dat Adriaanse wordt opgevolgd door Steve McLaren... de zeer succesvolle voorganger van Adriaanse. Volgens ingewijden lag Adriaanse al een tijd niet goed meer... bij de directie van Twente en bij de spelersgroep. Het weer bewolkt en regenachtig, staat een krachtige en een zee-stormachtige zuidwestenwind. Vooral vanmiddag in het binnenland kans op zware windstoten. De temperatuur ligt rond de 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in de kustgebieden heeft last van zware windstoten. Er staan twee files, eentje op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de knopende Rotterpolderplein en Raasdorp 4 kilometer... een kapotte vrachtwagen op de A16, Breda, richting Rotterdam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 Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Het boterde niet echt lekker tussen het bestuur van FC Twente en de trainer. En dus werd Co-Abriaanse ontslagen. Zijn opvolger zal al klaarstaan. Hoort er zo meer over. Maar we gaan eerst naar onze loonstrookjes. Daar werden we vorig jaar al voor gewaarschuwd. Het eerste loonstrookje van 2012 zou wel eens behoorlijk tegen kunnen vallen. Door allerlei bezuinigingen en veranderingen zouden we er flink op achteruit gaan. Maar het lijkt mee te vallen, zegt loonstrookverwerker ADP... die alle veranderingen heeft doorberekend. Dick van Leeuwarden van het Kenniscentrum Wet en Regelgeving van ADP. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt dus mee te vallen. Hoe kan dat? Um, dat heeft te maken met, uh, alles te maken met de veranderingen die er in de bijdrage in de zorgverzekeringswet zitten. Um, die bijdrage die wordt verlaagd van 7,75% naar 7,1%. Dat betekent, maar tegelijkertijd wordt uh, de grondslag behoorlijk verbreed. Van 33.500 euro afgerond naar iets meer dan 50.000 euro. Uh, en dat betekent dat de inkomens tot een ongeveer een 2800 euro bruto per maand voordeel hebben van dat lager percentage, want die zaten nog net iets onder die grens van 33,500 euro. Hm. Uh, maar diegenen die meer verdienen dan die, dan die 2800 euro bruto per maand, uh, die krijgen te maken met die verbreding van die grondslag. En ondanks dat je dan met een lager percentage werkt, uh, uiteindelijk betaalt iemand die bijvoorbeeld 4000 euro bruto per maand verdiende betaalde in 2011 maar over 2800 of over 2750 euro... die zorgverzekeringswet. Uh, en nu over zijn volledige 4000 euro. Hmm. Maar goed, dat zal niet voor iedereen het geval zijn. ligt er natuurlijk ook aan wat er um, in CAO's is afgesproken... en uh, welke maatregelen ervoor een ieder gelden. Ja, klopt. Het, uh, ja, de loodstrook is altijd natuurlijk een heel erg uh, ja, individueel iets. We hebben nog geen rekening gehouden met... Uh, met zeg maar de loonrondes uh, mm. bij heel veel bedrijven, of ze nu wel of niet aan een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden zijn. Maar is per, per 1 januari worden de, de prijscompensatie meegenomen. Uh, of wordt de beoordelingsronde waar dan de nodige financiële consequenties uh, aan vast kunnen zitten. Die worden meegenomen. Die zijn daar niet in meegenomen. Wat we hebben gedaan is puur de lonen, de bruto lonen 2011... vergeleken met de bruto lonen van 2012. Um, uh, en daar zie je uh, de verschillen dat iemand tot nou, ongeveer een kleine bruto 3000 euro, die gaat er netto nog net iets op vooruit. Maar vanaf dat, uh, daar zit eigenlijk uh, dan het keerpunt. Um, en dan ga je netto ga je, zeg maar, dus wel wat inleveren. En... Ja. Bij de hogere inkomens dus en ook bij uh, de oudere werknemers? Ja, de oudere de oudere werknemers eh, die hebben, nog met een, ja, die hebben nog met een extra hindernis te maken. Dat is dat je in 2011 hadden, dus die oudere werknemers nog een verhoogde arbeidskorting. Dat is een fiscale stimulans om het lange doorwerken te bevorderen. Die verhoogde arbeidskorting die is met 2012 afgeschaft. Oké, okay. en, en zijn er nog verschillen in sectoren? Maakt het uit waar je werkt. Dus zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld bouwvakkers en verplegers? Ja, we hebben vier sectoren onder onder de loep genomen. Eigenlijk meer gerelateerd aan de vier grotere pensioenfondsen. ABP, zorg en welzijn, eh, bedrijfspensioenfonds voor de bouw en bedrijfspensioenfonds voor de metaal en techniek. Mm -hmm. En dan zie je dat in de laatste branche, in metaal en de techniek, dat daar de pensioenpremies behoorlijk eh, stijgen. Daar heb je dan weer verschillende, verschillende effecten van. De, de werknemers gaan wel meer pensioenpremie betalen, maar omdat die weer aftrekbaar is voordat je uiteindelijk belasting en ook die zorgverzekeringswet betaalt, kun je daar wat heel uh, ja, diverse beelden dus van krijgen. Maar je kunt in zijn algemeenheid wel zeggen dat een oudere werknemer die werkt in de metaal en techniek en die een wat hoger, uh, die een wat hoger salaris heeft, laten we zeggen zo boven de 3500 euro bruto per maand, uh, dat die... Uh, eigenlijk uh, wel op de loonstrook een nadelig effect uh, zullen zien. Die zullen er netto wel op achteruit gaan. Ja, maar allemaal uh, goed en aardig, het zegt uiteindelijk niks over je koopkracht. Het zegt uiteindelijk nog niets over je koopkracht. Want natuurlijk, ja, de koopkracht is veel breder, uh, is veel breder dan, dan natuurlijk alleen de loonstrook. Uh, uh. De kosten kinderopvang stijgen, de WOZ-waarde, het huurwaarde voor de prijzen stijgen sowieso. Uh, uh, en daar wordt op de loonstrook wordt daar geen rekening mee gehouden. Dus meegehouden. Misschien nog wel aardig om op te merken ook dat de loonstrook eh, misschien voor veel werknemers die aan de spaanloonregeling deelnamen in 2011 eh, misschien zelfs nog wel positiever uit kan vallen. Ja. Want het bedrag wat zij normaal op hun spaanloonrekening storten, eh, ja, dat wordt nu bruto uitbetaald. Dus daar houden, ze, daar houden zij ook zeg maar, een netto voordeel. Dus van over. Het is alleen zo wel, dat ze het uiteindelijke belastingvoordeel over die 613 euro. Dat zijn ze wel kwijt. Maar dat zie je dan weer niet op je loonstrook. En je, en je spaart natuurlijk ook niet meer. En je spaart ook niet meer. Nee. Nee, Dick van Leeuwarden van het Kenniscentrum Wet en Regelgeving van Loonstrookverwerker ADP. Hartelijk dank voor uw uitleg. Bijzonder graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Daag. Wij gaan door naar uh, Oud-Nieuw. Een aantal burgemeesters wil discussie over strengere regels... voor het afsteken van vuurwerk. Sommigen willen zelfs een vuurwerkverbod. Maar er is nog een probleem dat eigenlijk nog meer overlast veroorzaakt... dan vuurwerk met Oud-Nieuw. Kees Meijer van Stichting Consumentenveiligheid. Het meeste gaat mis uh, omdat mensen, denk ik, te veel alcohol, drugs en, en, en allerlei andere soorten dingen gebruiken. En teleurgesteld zijn in wat voor dingen dan ook. En uh, ja, allerlei rare dingen doen tijdens de jaarwisseling.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 Maar dat is denk ik niet het probleem waar de burgemeesters op doelen. Politie heeft 968 verdachten tijdens en na de jaarwisseling overgedragen aan het Openbaar Ministerie. En dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Bijna 200 raddraaiers zijn vastgezet. Theo Hofstee, hoofd of van Justitie in Amsterdam, vertelt waarvoor ze zijn aangehouden. De meeste mensen worden verdacht van geweld. Geweld tegen andere personen, geweld tegen de politie. En er is een groot aantal verdachten ook van link.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 Uh, ze zich al twee keer bedenkt voordat hij weer zoveel drinkt dat hij niet meer weet wat hij doet. Uh, en er zijn ook mensen die krijgen bij een straf die de rechters oplegt... meteen de bijzondere voorwaarden dat zij volgend jaar tijdens de nieuw binnen moeten blijven. En dat wordt ook gecontroleerd. Dus uh, die, die krijgen we niet meer op straat. Is dat ook iets waar het OM zich zorgen over maakt? Over het, het bovenmatige alcoholgebruik? En is dat iets waar mm, mm, u nou ja, wat mee wil in, in preventie op zich?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 Er worden niet zozeer zwaardere straffen geëist, maar er worden meer op de persoon toegesneden straffen en maatregelen geëist en opgelegd. Uh, en dat houdt toch in dat heel veel mensen naar verslavingsklinieken uh, gaan of uh, naar bepaalde instellingen die hen uh, duidelijk maakt uh, wat er met ze doet. En waar het gaat om overtredingen tijdens de oude nieuwviering, eist u daar wel zwaarder?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 Uh, maar we doen dat nu al een aantal jaar, een jaar of drie... en uh, over het algemeen worden die eisen van het OM behoorlijk gevolgd door de rechter. officier van Justitie in Amsterdam, Theo Hofstee. 13 minuten over negen zit u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Co-Adriaanse is ontslagen als trainer van FC Twente. De 64-jarige trainer wordt onmiddellijk opgevolgd door Steve McLaren. Weet u nog? Wat ook bij FC Twente. Maken ze kampioen. AD meldt het. We spraken eerder in de uitzending met voetbalverslaggever Ronald van der Gier. Ja, die zag dat ontslag wel aankomen. Ja, je wist eigenlijk dat het al een tijdje niet boterde tussen Co. Adriaanse en, uh, en FC Twente. Dat is natuurlijk wel in fases gegaan.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 ja, de, de prestaties dan wel goed zijn. Maar het voetbal niet heel erg oogstrenend was. En dat heeft er zelfs toe geleid dat voorzitter Joop Munsterman zich een keer liet ontvallen... dat hij alleen maar in de voorbereiding eh, genoten had van, van FC Twente. Ja. En daarna niet meer. En ja, dan weet je eigenlijk wel dat je niet meer heel goed ligt bij de club. Nou wordt Steve McLaren genoemd als zijn opvolger. Die zou zelfs volgens de AD al uh, in Gran Canaria op Gran Canaria geweest zijn... waar FC Twente zich voorbereidde. Zou dat een goede keus zijn? Dan heeft ze immers al een keer landskampioen gemaakt...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 in dit geval dan toch goed aan doet. Maar het verbaast mij eerlijk gezegd oh. een, een beetje. Wanneer weten we meer, Ronald? Uh, vandaag, want Twente doet, heeft op dit moment nog niks bevestigd. Maar Twente laat vandaag weten hoe de stil zit en hoe men, uh, hoe men verder gaat. Nou, vandaag dus ook meer op Radio 1... van voetbalverslaggever Ronald van der Geer. De meeste bewoners van de Cubus-woningen in Helmond... zijn weer terug in hun huizen. Al ruikt het daar af en toe nog wel naar rook. de verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Velden. Nog twee files, eentje op de A9, ook maar Amstelveen... bij het knopen Draasdorp, 2 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brinden-Noordbrug drie kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand. de rechte reishok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Budapest zijn tienduizenden Hongaren de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de nieuwe grondwet... die per 1 januari is ingegaan. De woede richt zich vooral op premier Orbán.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 Bewoners van de kubus- of paalwoningen... die grenzen aan het afgebrande theater Het Speelhuis in Helmond... konden gisteravond weer naar huis. Donderdag verwoest een felle het theater. En ook de woningen werden beschadigd. John Sabach ging op bezoek bij een bewoner. Het is uiteraard al donker en de plek waar het speelhuis staat... of liever gezegd, het zwarte geraamte wat er over is van het speelhuis... Dat is ook een duistere plek, dus het is niet zo goed te zien. Maar het is wel te ruiken, goed te ruiken zelfs. De paalwoningen staan er mooi er in een cirkeltje omheen. Dat is een soort heksenbos. Hier brandt nog verlichting in een van de woningen. Zullen we daar eens kijken of er iemand open wil doen? Goedendag. Ik ben van de NOS. Hi. Je mag weer naar huis vandaag. Ja, dat klopt. Weer binnen. Mag ik eens met je samen binnen rondkijken? Ja. Het is een paalwoning, dus inderdaad, dan moet je ook naar boven. Hè? Ja. In de paal klimmen we naar boven. Ziet er huiselijk uit, maar het is inderdaad een beetje raar... Om, want je hebt allemaal scheve wanden. Ja, dat klopt. Het is allemaal scheef. Maar ja, goed, daar moet je even mee omgaan. Maar ik vind het leuk. Hoe was het vorige week, nou? Ja, bizar. Ja, ik was uh, onderweg. Ik had een uh, rondje Nederland gehad eigenlijk. Uh, en Ik werd gebeld door een, uh, door een vriend van het Speelhuis dat in brand. En... Uh, toen nou dacht je, ja, jeem, maar daar woon ik vlakbij. Schrik... Ja, je schrikt je rot. Ik heb meteen mijn ouders gebeld en die zijn op internet gaan kijken. En die, uh, die, uh, hebben, uh, ja, die zeiden van, ja, het staat echt in lichte laaien. Nou ja, je, je ziet hoe het hier is. Het is allemaal hout, het staat allemaal aan elkaar. Dus ik zag daar letterlijk als een lopend vuurtje rondgaan. En, uh, ja, want het ligt hier, ik denk hemelsbreed, en vijftig meter vandaan. Ja, zoiets zal het zijn, ja. ja. En uh, nou, eerst hier gaan kijken. En uh, ja, ik kon ergens bij... Je kon ook niet meer je huis in? Nee, nee, ik kon, ik kon het gebied gewoon niet in. En ik kon dus ook niet zien of mijn huis in brand stond of, of niet. En uh, nou ja, we werden opgevangen in een hotel. En uh, ja, dan, dan komen er berichtjes binnen van... Uh, twee huizen staan ook in brand. En vier huizen staan in brand, zes huizen staan in brand. Nou, ik heb toevallig vanavond geteld, ik ben nummer zeven. Dus uh, ja, dan, uh, op een gegeven moment denk ik, ik nou, ben, ben ook een keer aan de beurt, maar... Ja, achteraf valt alles uh, 300 mee. Dus ik was opgelucht toen ik uh, eerst ja, toen Vanavond al, uh, kwam je hier? vanavond kwam ja. hier? Ja, bij vrijdag uh, ben ik het huis in gemogen om dingen te pakken. En uh, daar, uh, toen, toen rook ik al van, ja, eigenlijk is er niks aan de hand. En, uh, ja, een beetje aangebrand luchtje, maar verder uh, valt het wel mee. Klein wondertje eigenlijk, hè? Ja, ik prijs me gelukkig wat dat betreft. Ja, ja dat is ongelooflijk. Ja, het uitzicht, er is nu niks meer van te zien. Dat zwarte geraamte wat daar staat. maar Het is niet zo prettig, denk ik. Nee, nee, dat is het. Dat is het dat geeft een nageestig aanblik. Maar uh, ja, op zich uh, ben ik vooral blij dat mijn huis er staat. En, uh, ik vind natuurlijk, het speelhuis is ook een, een, een gezicht van Helmond, dus dat vind ik heel erg jammer. Maar uh, in zo'n geval uh, denk ik toch vooral egoïstisch, denk ik. Had dus een bewoner van een van de paalwoningen in Helmond. Hij Mocht zijn huis weg in. We gaan nog even naar Amersfoort. Het is bijna half tien tegen negen uur, een half uurtje geleden... druppelt het bij dat sportfondsenbad in Amersfoort... steeds meer jongens binnen die vandaag een taakstraf moeten uitvoeren. En die jongens waren bijna allemaal te laat. Roel Pauw, zijn ze inmiddels aan de slag? Nou, ze waren niet te laat hoor. Ze hadden tot 9 uur de tijd. En uh, iedereen was er keurig uh, binnen die afgesproken termijn. De lijst is ingevuld, namen zijn gecheckt. En nu zijn we de straat op. Alle jongens met een uh, oranje hesje aan waar Halt op staat. Zodat ze goed herkenbaar zijn, want dat is een onderdeel van de straf natuurlijk. Hier lopen de jongens van Halt. En met zo'n knijper en een uh, vuilniszak. En ze zijn uh, ontzettend uh, druk bezig om uh, vuurwerkresten op te ruimen. Uh, gaat hier een beetje, Medi? Ja hoor, gaat wel. Heb je het naar je zin? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Waarom niet? Het is een heerlijke, frisse ochtend. Ja, en lekker weer. En, uh, Fantastisch. Ik kon ook slapen nu, dus ik heb het niet naar mijn zin. Nee. Hoeveel heb je al opgehaald? Ja. Genoeg. Ja, genoeg? Ja. Ja, ja dat zeg jij. Ja, je kan hem kijken. Oh ja. Nee, maar ik bedoel, je moet nog wel een paar uur. Ja, dat wel. Ja, Mariska van der Linden is een van de begeleiders van uh, deze jongeren van Halt. Er zijn er al twee afgehaakt. Ja, er zijn uh, twee naar huis gestuurd inderdaad. Dus, uh, maar de groep die nu hier nog uh, is, die uh, werken allemaal prima. Dus daar heb ik geen uh, klagen over. Ja. Nee. Denkt u dat ze er veel van leren? Uh, nou, Ik denk dat ze in zoverre wat leren dat ze volgend jaar... gewoon uh, vuurwerk gaan afsteken binnen de toegestaande tijden. Dus dat ze zich uh, wel in zullen houden. Ja. Ja. Of buiten het zicht van uh, de politie. Uh, dat weet je natuurlijk nooit, want ze rijden ook in burger uh, rond. Dus... Ja, een paar van die jongens die zijn opgepakt ja. door een coveragenten. Uh, ja. ja, klopt inderdaad. Dus, uh, en dan verschijnt uit het niets een, uh, een auto met daarin twee agenten. En dan uh, is het toch even schrikken voor de jongens hè, als ze dan uh, gepakt worden. Ja. Ja. En, mensen, en een paar jongens die moesten uh, op verzoek van de politie hun zakken leegmaken, kan dat zomaar? Dat kan. Dus dan uh, wordt gekeken of er gekeken uh, of ze vuurwerk bij zich hebben. Nee, maar omdat ze jongeren zijn en op straatswalken zijn ze per definitie verdacht... en moeten ze hun zakken zomaar leegmaken? Ja, dat kan. Dus dan, uh, dan wordt gewoon uh, gekeken of ze vuurwerk voor handen hebben. Zo noemen we dat dan. En uh, soms dan wordt er illegaal vuurwerk aangetroffen. Ja, er waren er ook twee van. Uh, die hadden van die nitraatbommen ja. bij zich. en Die ja. zijn dan ook uh, zwaarder bestraft. Die moesten ja. 200 euro betalen... Ja. Maar dat wilden ze niet, dus nu lopen ze hier langs de straat. Ja, dat klopt. Als je illegaal vuurwerk bij je hebt of afsteekt... dan krijg je sowieso hogere straf dan uh, dat je het vroeg afsteekt. Uh, ja, en die jongens goed. die nu naar huis zijn gestuurd, hoe loopt het daarmee af? Uh, die jongens die nu naar huis uh, zijn gestuurd... Die, uh, ja, die, die krijgen de boete thuis gestuurd. Die moeten ze betalen. En dan krijgen ze bovendien een aantekening. En dat betekent dus dat ze een strafblad hebben. Dus dit zou het begin kunnen zijn van... een criminele carrière om het even wat zwaar aan te zetten. Ja, nou ja goed ik hoop het niet voor ze. Dus uh, maar kijk, bepaald gedrag kun je gewoon niet tolereren. Dus dat, uh, dat kan gewoon niet. Dus dan, uh, dan is het gewoon heel duidelijk. Na één waarschuwing als ze dan toch nog doorgaan, dan worden ze echt naar huis gestuurd. En dat is nu uh, gebleken. Hebben jullie dat gehoord jongens? Als je een waarschuwing krijgt en je wordt naar huis gestuurd dan heb je een strafblad. En dat blijft je de rest van je leven achtervolgen. Ja, het zou meevallen. broer. je hebt maar uh, één, één kruisje naast dan. En het, uh, ja, het, het zal wel voorbij blijven, maar het heeft geen zwaar gevolg of zo. Maar, ja. nou, is dat zo, mevrouw nou, van der Linden? Het blijft niet je hele leven je achtervolgen uiteraard. Uh, op een gegeven ogenblik kan je wel weer een verklaring van goed gedrag uh, halen op het gemeentehuis. Dus, uh, maar je zult daar uh, toch wel uh, een aantal jaren last van hebben, ja. Ja, dus als je een baantje wil, als je een baantje wil... Dat heb ik al... Ja, maar dat, dat zou zich tegen je kunnen gaan keren, hè? Ja, het is op de 18e weer weg, dus ik heb weer opleiding en alles. Voordat ik werk heb, echt, dan ben ik wel 20 of wat dan ook. Heerlijk laconiek, die jongens. Ja, dat is meestal zo. Hè? Dus ze denken dat het allemaal wel meevalt... en dat ze dan kunnen zeggen van ja, maar goed, ik heb een strafblad voor vuurwerk. Maar zo werkt het niet, want je haalt een verklaring van goed gedrag op het gemeentehuis... en die krijg je of die krijg je niet. Zo simpel is het. En je krijgt hem niet. Uh, en dat erop staat van ja, sorry, je krijgt hem niet... omdat je vuurwerk hebt afgestoken. Dus zo werkt het niet. Uh, Oké, okay. nou goed. Ja, het is de bedoeling dat ze er iets van leren. Uh, wie weet, aan het eind van de dag... Misschien moeten we dan nog eens praten. Ja. Voorlopig uh, moet er eerst opgeruimd worden. Ja. Succes iedereen. Dankjewel. Aan de slag daar in Amersfoort. Eh, mochten ze er iets van geleerd hebben, dan hoort u dat vast. Op Radio 1 van Europa. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Carol Johan de Zwart van de Karel. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Moest je hier om half tien zijn of bij vrijwillig? <laughs> ik ben een geheel vrijwillig hier en ik doe het met liefde. Goed zo, wat <laughs> heb je in Goedemorgen Nederland? PVV Tweede Kamerlid Erik Lucassen is op werkbezoek op Curaçao... en we zijn benieuwd wat hij daar doet. Want ja, de partij vindt het maar niks, die voormalige Antillen. Hij wil eigenlijk dat Nederland de banden verbreekt... met wat ze noemen dat grotendeels corrupte boevennest. En er is een groot gebrek aan stageplekken in het bedrijfsleven... en dat komt door de crisis. De crisis die Duitsland maar nauwelijks lijkt raken want nog nooit hadden zoveel Duitsers een baan? Dat hoort u allemaal zo meteen in Karo. Goedemorgen, Nederland, na het nieuws van half tien met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In SOA-klinieken worden alleen nog maar mensen getest die in een risicogroep vallen. Zoals homoseksuelen en mensen uit landen waar veel HIV voorkomt. Alle anderen worden voortaan doorverwezen naar de huisarts. In de 26 klinieken kunnen patiënten anoniem en gratis getest worden op seksueel overdraagbare aandoeningen. Maar dat testen is zo populair dat het te duur wordt, zegt het RIVM. En dat een strengere selectie nodig is. De financiële topvrouw van KPN, Carla Smits, vertrekt bij dat bedrijf. Volgens KPN kan ze zich niet vinden in de nieuwe manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd. Smits kwam in 2009 bij KPN. Werknemers met een bovenmodaal inkomen en oudere werknemers gaan er dit jaar netto op achteruit. Dat zegt salarisverwerker ADP. De verhoogde arbeidskorting voor oudere werknemers is afgeschaft. Daardoor gaat deze groep tussen de 9 en 50 euro netto per maand minder verdienen. Mensen met een modaal inkomen gaan er juist op vooruit dit jaar. Zij krijgen er zo'n 13 euro in de maand bij.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 Er staan twee files. Er is net een aanrijding geweest op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen de Afrit Weide Worm en knopend Zaandam staat 2 kilometer. De rechte is dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor de Van Brinnen Noordbrug 2 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand. De rechte is dicht. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. PVV Tweede Kamerlid Erik Lukassen op werkbezoek naar Curaçao. Een groot gebrek aan stageplekken door de economische crisis. De crisis lijkt aan Duitsland voorbij te gaan, want nog nooit waren er zoveel Duitsers aan het werk. En het ochentumeur van Tom Kass. Het is twee minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. <tieden> Roy Herkens is vanochtend in Delft. Studenten gaan duizenden euro's meer betalen voor hun studie. Waar moeten ze dat vandaan halen? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Een delegatie van Tweede Kamerleden is op dit moment op de voormalige Antille. Ze zijn daar op werkbezoek en als eerste wordt een bezoek gebracht aan Curaçao. Een van die Kamerleden is Erik Lucasse van de PVV. Meneer goeie nacht bij u. Ja, u noemde Curaçao een aantal maanden geleden nog het Sicilië van het Caribische gebied. Uh, zou daar een waar schrikbewind worden gevoerd? Bent u met open armen ontvangen? Um, nou, ik ben in ieder geval toegelaten. Dat was, ja. al, uh, dat was al wel heel fijn. Uh, we zijn kort uh, hier aanwezig. Maar uh, ja, inderdaad, uh, het Sicilië, het Caribisch gebied, uh, er gebeurde dingen die niet door de beugel kunnen. Zoals? Nou, er is een vernietigend rapport uitgekomen door een commissie onder leiding van Paul Rosenmuller. Waarin toch wordt gezegd dat er een onderzoek nodig is naar de leden van de regering hier op Curaçao. Onder andere omdat er banden zouden zijn met de maffia. De pers wordt bedreigd, politieke tegenstanders worden bedreigd. Nou, en als Mr. Multiculti hemzelf, Paul Rosenmuller, dat al zegt, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Um, en helaas uh, wil men uh, daar hier niet aan. Men wil dat onderzoek niet en zeker nee. niet uh, naar de personen. Nee. Verbaast het u eigenlijk dat u uh, überhaupt welkom was? Want ik herinner me nog 2008, Hero Brinkman. Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel het een en ander veranderd. Kijk, uh, de PV heeft toen als een van de eerste partijen uh, uh, uh, de corruptie op de kaart gezet. Uh, ja. we de corruptie op de kaart gezet, ja. Toen werden we de, gezet, de commissie ja. gezet. Uh, en nu blijkt dus uit het ene onderzoek naar het andere, over Aruba, over Curaçao, dat het uh, waarschijnlijk nog veel erger is dan wat. Ja, dat er heel veel mis is bestuurlijk. bestuurlijk. Ja. Nou bent u daar op werkbezoek, wat gaat u dan doen precies? Nou wij gaan uh, onder andere uh, kijken bij uh, wat ziekenhuizen, we gaan uh, op bezoek bij uh, Nederlandse vertegenwoordigers... Um, we zouden ook uh, op bezoek gaan bij de Bon Futuro gevangenis. Dat is die gevangenis die met heel veel Nederlands geld uh, verbouwd zou worden. Uh, maar helaas hebben we daar weer geen toestemming van gekregen van de regering van Curaçao om uh, onduidelijke mogen we daar niet. Dus ja, dat belooft wel weinig goeds. Dus uh, de medewerking uh, begint al een het beetje begint, Het begint stroef. U heeft eerder gezegd dat uh, de veiligheid van Nederlanders op het eiland, zelfs in het geding, is. Zo erg is de situatie daar. Er zou ook een negatief reisadvies moeten komen, wat jullie betreft. Dat is er niet gekomen, hè? Klopt. klopt. Waarom bent u eigenlijk afgereisd als het zo onveilig is daar? Uh, sorry? Waarom bent u eigenlijk naar Curaçao vertrokken als u zelf een negatief reisadvies had willen uitvaardigen? Nou ja, wij moeten natuurlijk kijken hoe, hoe het hiervoor staat. Uh, en uh, ik uh, wil ook uh, heel graag met, uh, met de mensen praten die hier uh, dagelijks te maken hebben met dit regime. En gelukkig is er ook een, uh, een forse beweging uh, wat gebe moet gebeuren aan die corruptie. Uh, maar zelfs politieke tegenstanders worden hier de worden minister. Men uh, zou eigenlijk uh, de strop moeten krijgen als men medewerkt met uh, Nederland. Uh, mensen die dat moest zijn landverraders. Dus er is echt een, een angstbeeld die, die door die regering in stand wordt gehouden. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is uh, heel vervelend om te zien en het kan eigenlijk niet uh, voortduren. Nee, vraag is, en uh, ik moet er even bij zeggen trouwens... excuses voor de slechte lijn, want die is uh, nou ja, vrij beruurd. U valt af en toe even weg. De vraag is, wat kunt u daaraan doen? Nou ja, wij uh, blijven natuurlijk uh, uh, de corruptie aan de kaak stellen. Uh, wij doen dat uh, elke keer in de Kamer. Ook al hebben we daar uh, helaas van andere partijen weinig steun voor. Maar voor ons is duidelijk dat er in ieder geval uh, geen geld meer deze kant ontmoet van Nederland, uh, Want dat was een van de problemen. Uh, te lang uh, heeft Nederland hier uh, alle problemen financieel opgelost. Uh, waardoor inderdaad uh, allerlei... Uh, Raden geld in hun zak hebben kunnen steken zonder daar verantwoording over te af te kunnen leggen. We... Ja, maar daar gaat de uh, Nederlandse regering niet over. Hè? Die gaat niet over interne zaken van Curaçao bestuurlijk. Dat heeft minister Spies ook aangegeven. Wij zijn, uh, wij zijn gebonden aan het, uh, aan het statuut voor het Koninkrijk. Waarin onder is geregeld dat we bijstand moeten verlenen, maar ook dat wij uh, verantwoordelijk zijn voor duidelijkheid van bestuur en de rechtszekerheid. Nou, die is hier zeker in het geding. Uh, dus er moet zeker wat gebeuren. En Nederland blijft daarvoor verantwoordelijk. En als uh, Curaçao of andere landen dat niet in willen... als ze af willen van die bemoeizucht, zoals ze dat noemen... Uh -huh. uh, ja, dan moeten ze gewoon uit Uit het koninkrijk dan stappen, gaat, denk uh... ik dat u, dat u zei, dat u zo de zinnen afmaakte. Ja, want vindt de PVV eigenlijk nog steeds dat Nederland af moet van die eilanden? Ja, absoluut. Alle staatsrechtelijke banden verbreken? Kijk, en dan zul je ik altijd zien... De lijn is heel beroerd. Uh, ik geloof dat u zei dat dat ook voor de eilanden het beste zou zijn. Ja, ook hier moeten ze op eigen benen staan en hun verantwoordelijkheid nemen. Uh, het kan niet doorgaan zoals Nederland steeds de financiële problemen blijft oplossen. Want dan verandert hier helemaal niks. In mei heeft Geert Wilders een trip naar de Antillen met andere fractieleiders afgeblazen. Uh, die waren daar toen ook op bezoek. Hij vond het gênant om op kosten van de belastingbetaler een snoepreisje naar een tropisch eiland te ondernemen. Hoe denkt u daarover? Uh, ja, wij uh, zijn hier uh, met de commissie die hierover gaat. Dus uh, niet uh, de fractievoorzitters die alleen maar uh, een uh, rondritje maken. Maar wij zijn echt uh, met de vertegenwoordigers van de commissie uh, die hier uh, bijna wekelijks praten over de problemen. Dus het is heel belangrijk om hier ook te praten met de mensen die ook te maken hebben met al die corruptie en dat samenbeschuldig. Uh, het is, uh, is belangrijk om dat, uh, om dat te zien. En we gaan daar ook over spreken in de tweede week met uh, uh, collega's van de andere parlementen. Maar wat heeft dat eigenlijk allemaal voor, uh, voor zin als u toch van die eilanden af wil? Waarom al die moeite? Nou ja, uh, dat is uh, juist de bedoeling om uh, uh, eens goed uh, te vragen wat men nou eigenlijk uh, zelf wil hier. Want aan de ene kant uh, wordt hier vaak gezegd... Uh, ja, wij willen af van die Nederlandse bemoeizucht. Nederland uh, moet zich niet bemoeien met onze zaken, want wij willen autonoom zijn. Nou, dat, uh, dat gunnen wij ze van harte, maar dan wel buiten het Koninkrijk. En er moet geen geld meer naartoe dan ook, kan ik me voorstellen, dat u Absoluut. dat vindt. Absoluut. Hoe ziet het uh, programma er komen? Nee, nul jaren... Van de Antillianen betaald, Ontarioanen die op 45 hun pensioen konden. Ja, en nu wordt de lijn wel heel erg belabberd. Uh, nou, ik wil u toch bedanken dat u even wilde regeren vanuit Curaçao. Eigenlijk wel bijzonder dat we u hebben gesproken. Ik dacht, u had toch een spreekverbod trouwens? Sorry. U had toch een spreekverbod? Ik zeg net dat het vrij bijzonder is dat we u in de uitzending hebben. Oh nee, dat is helemaal niet bijzonder hoor. Ik kom uh, geregeld in, in allerlei uitzond, u, uitzendingen. En uh, van het spreekverbod is er absoluut geen sprake. Oké, okay, dank u wel. Erik Lucas, Tweede Kamerlid voor de PVV. Vanaf Curaçao. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Het nieuwe jaar is meteen warm begonnen. Zondag werd een warmterecord gemeten van maar liefst 13 graden. Betekent een warme winter dat we later dit jaar... met insectenplagen te maken krijgen? Marcel Dieke is entomoloog van de Wageningen Universiteit... en hij heeft het antwoord. Bij een niet strenge winter zoals deze... betekent het dat de insecten die in winterslaap zijn... die blijven rustig in die winterslaap. Maar vogels die van insecten leven... die zullen beter de winter doorkomen... En dat betekent dat in het voorjaar er meer vogels overleefd hebben... en dat er dus meer vogels zijn die ook insecten opeten. En dat is bij een zachte winter zoals deze de kans groot is... dat we minder last van insectenplagen hebben dan wanneer het een strenge winter is. Het is dus eigenlijk het tegenovergestelde. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Delft. Daar is vanochtend bij studenten Roy Hirkens. Ja, de trap in een studentenhuis in Delft. Een poster van Casino Royale op de deur. kom ik hier uh, de keuken binnen. Daar staat een van de studenten. Jullie uh, de ontbijtbordjes uh, staan nog hier. Dat moet nog afgewassen worden, hè? Zoals, dat, ja. zoals dat gebruikelijk is ah, in het studentenhuis. Dit is, schoon, hè? Huh? dit is schoon. Dat is schoon, ja. ja, ja, ja. Dat is discutabel. Wat heb, wat heb je op het brood gehad? Uh, volgens mij een plakje kaas en uh, wat hagelslag. Daar, daar zal het niet aan liggen. Dat lijkt me niet heel erg kostbaar. Wat hebben jullie te besteden? Per maand, na de studiefinanciering, dus dat is 250 euro. Plus nog wat je bijleent en bijwerkt. En dat is voor mij in ieder geval mijn kamerhuur, dus dat is 300 euro. Plus nog wat werken, ongeveer 100 euro. Nou, de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, die luidde gisteren de noodklok. Tienduizenden studenten haken dit jaar af als alle bezuinigingsmaatregelen ingaan. Van welke bezuinigingsmaatregelen hebben jullie het komend jaar het meeste last? Nou, voor mijn leeftijd zeg maar, geldt dan vooral de afschaffing van de masterstudie. Dus dat je dat uh, sociaal leenstelsel hebt. Dat betekent dat jullie geen studiefinanciering meer krijgen... maar dat het dan eigenlijk een lening wordt? Ja, ja. En wat betekent dat concreet voor jou? Uh, dat betekent voor mij concreet dat... Uh, mijn uh, studiefinanciering dus geen gift meer wordt na de tijd dat ik uh, gestudeerd heb. Maar dat ik dan een totale bedrag moet terugbetalen. En dat levert uh, best wel een grote strop op tegen de tijd dat ik ga werken. Als de regels nu al zouden werken, wat zou dan het verschil in schuld zijn voor jou? Uh, voor mij zou dat nu ongeveer uh, 14.000 euro schelen op de schuld die ik nu heb. Als je er langer dan vier jaar over doet, krijg je 3.000 euro boete. Heb jij al studievertraging opgelopen? Uh, ja ik heb studievertraging opgelopen maar... dus dat hangt ook nog boven je hoofd die 3000 euro boete ja dat klopt maar ik ben uh, op zich ja ik vind het heel jammer want ik heb wel in die tijd heb ik wel nuttige dingen gedaan denk ik dus als eigenlijk word ik gestraft voor mijn verbreding naast mijn studie ja ik vond het wel de moeite waard ja, misschien moeten jullie wat meer bezuinigen bijvoorbeeld op het drinken van bier nou uh, ik denk dat dat wel meevalt ik bedoel een biertje op zijn tijd hoort er natuurlijk bij dat geldt voor iedereen, niet alleen voor studenten. Um, en ik denk dat studeren niet alleen een, een, st ja, niet alleen een straf hoeft te zijn... maar dat je ook best wat plezier ernaast mag hebben. Tenminste, het, het wordt altijd tegen mij gezegd... dat studeren de mooiste tijd van je leven is. Nou, laat ik dat eens even aan, wat collega's, uh, collega studenten veel vragen. vragen... loop even de woonkamer in. De kerstboom uh, staat er nog. Op een versleten bank zitten nog wat, uh, wat studenten. De LSVB heeft het over tienduizenden studenten die zullen gaan afhaken. Is dat niet wat overdreven? Nou, ik denk dat het ook vooral zes VWO's zijn die bijvoorbeeld schrikken van de maatregelen en daardoor denken van nou, ik uh, ben nu niet de slimste van mijn klas. Misschien ga ik uh, wel niet naar de universiteit en dan loop je toch uh, een ingenieur mis. En uh, in de kennis economie in Nederland is dat wel uh, erg jammer. Ja, maar Een ingenieur verdient later ook heel veel geld, dus je kan best een lening aangaan en dan kan die straks makkelijk betalen. Ja, maar de maatregelen worden ondertussen zo hoog... dat je je eerste huis al niet meer... Uh, dat het lastig wordt om terug te betalen. Want je, je krijgt steeds meer boetes. En zeker studenten die zich daarnaast ontplooien... wat ook gestimuleerd wordt door de overheid. Die hebben daar ook fondsen voor. Je krijgt uh, geld als je een jaar uh, bestuur gaat doen... of je ontplooit je, je een jaar ergens anders. Je zet je ergens in. En dan word je nu eigenlijk zeker die actieve studenten... die commissies doen en zich op een andere manier ontplooien... zodat ze niet alleen kunnen rekenen later... maar ook echt sociaal in de maatschappij begrijpen. En die worden genaaid nu. Dat is het een beetje. Studenten zijn ook gewend om een luxe leven te leiden. Hè? Als ik hier zie wat voor apparatuur, dan, hè, spelcomputers, jullie hebben smartphones. Dat is misschien ook allemaal niet nodig. Het zijn allemaal nog wel kostenposten waar je op kunt bezuinigen. Nou, het is maar een Nintendo 64 die hier staat. Dus dat valt op zich wel mee. Maar. Uh... Ik denk dat niet het levensonderhoud nu uh, zoveel schilt. Je kan niet in één jaar 3000 euro bezuinigen. Ik, ik kan niet ineens 3000 euro minder bier gaan drinken... omdat ik dat gewoon niet uitgeef daaraan. Het zijn gewoon de kosten dat je gewoon nu in één keer een boete krijgt. En uh, ik denk dat het heel veel mensen zal afschrikken. Nou, wat zal ik jullie wensen? Succes of sterkte? Uh, in ieder geval gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar dan. Dank je wel. Studenten in zwaar financieel weer in Delft. Bijdrage was dat van Roy Herkens. Straks crisis of niet, nog nooit waren er zoveel Duitsers aan het werk. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1966. Wat voor munten zijn dit? Dit is een gouden rijder. Deze grote? Ja. En wat is zo'n grote gouden rijder nou waard? Ik denk ongeveer 2300 grond. Op 3 januari 1966 werd er in de bodem van het Zeeuwse Cero'skerken een enorme goudschat ontdekt. Even stond het Walgerse dorp in het middelpunt van de belangstelling. Frans van den Driest woonde destijds in het dorp en hij schreef er vorig jaar een boek over. Dus je hebt hier een aardig bedragje in je hand, hè? Ja. En je hebt er nog 20? Ik heb er 20. In totaal Wa waarom heb je die uh, overgehouden? Waarom heb je die niet verkocht? Nou, het is als aandenken aan die vondst. Kom maar één keer voor in je leven zoiets. Op het uh, perceel oh, was. Uh een jaar daarvoor in het najaar, prei geplant. En in januari 1966 was het tijd om te gaan oogsten En toen hebben ze de prei er dus uitgehaald en toen kwamen de, kwamen de munten naar boven. En die hebben we mee naar huis genomen. En schoongemaakt. En... Ik, ik dacht, die is lijkt wel absoluut van een flat of zo. Hè? Maar daar waren ze natuurlijk toch uh, ja. te glad voor ook. Uh, maar de... maar stel u zich voor, ik ga er dat van doen en dat van kopen. Nee, nee hoor, ik had helemaal geen gedachten erop. Ik, ik kon het echt uh, nog niet geloven dat nee. het zo was, nee. Ze hebben alleen gouden munten gevonden. En die waren zo divers, die kwamen uh, uit heel Europa. En zelfs nog uh, een aantal uit uh, Marokko. De schat is geveild in Amsterdam in november 1966. Ja, er was zoveel belangstelling voor die over de hele wereld weer uit elkaar gevallen. Alles, en dat was natuurlijk toen nog in Guldens, was het 645.000 ruim. Het geld wat de gemeente daaraan overhield, en dat was de helft, is uh, uh, gespendeerd aan een zwembad en dan een medisch uh, centrum. Wat de winters gedaan hebben, dat is uh, mij niet bekend. En uh, meneer Christiansen, wat is er nou veranderd sinds uh, die 3 januari 1966? Veranderd? Nou, in mijn bedrijf is wel een beetje anders geworden. Ik heb er nu manege van gemaakt met rijpaarden en ponies. En dat verhuur ik in de zomer dan aan de vakantiemensen. Hebt u nog munten over of zijn ze allemaal verkocht? Ja, nee, we hebben er nog een knopen. En wat doet u daarmee? Nou, ik weet niet wat mijn mama daarmee wil doen. We waren, en als ze me er zin kunnen verkopen of verruilen of zo, dan doen we dat wel eens. De wethouder, uh, dat was dus een van de vinders. Uh, samen met uh, zijn zoon, ook de vinder dus. En uh, uh, Adrie van den Broeken, de knecht, uh, zijn naar Soestijk geweest. en hebben een munt aangeboden aan uh, prinses Beatrix en aan uh, prins Klaus. Ze vonden dat ze ontzettend verwend waren een heugelijke dag. 3 januari 1966, toen er in de bodem van het Zeeuwse Seerooskerken een enorme goudschat werd ontdekt. Het album van Sherry Diane heet Sing Me A Song en is deze week de radio 1cd. Daarvan hoorde u Make It Better. Het is bijna 8 minuten voor 10. Ondanks de crisis is het aantal Duitsers met een betaalde baan in 2011 opgelopen tot meer dan 41 miljoen. En dat is historisch, want nog nooit waren zoveel Duitsers aan het werk. Het werkloosheidspercentage daalde het afgelopen jaar met bijna 1 tot 5,7. Nou, hoe kan het dat de economie bij onze oosterburen wel blijft draaien en kunnen wij daar nog wat van leren? Goedemorgen, Teunis Brozens, senior. Econom bij ING Bank. Goedemorgen. Nou zeg het maar, hebben ze daar nog altijd een weertshafts Ja, als je zo naar de data kijkt wel. Hè? Want uh, Amir uh, sorry, Duitsland is op dit moment uh, een van de weinige economieën in Europa die nog groeit. Uh, Nederland is al aan het krimpen en uh, de meeste landen in Europa zijn aan het krimpen. Ja. Maar Duitsland groeit nog uh, vrolijk verder. Hoe kan dat? Ja, het, het heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Enerzijds met uh, de export van Duitsland en anderzijds ook met de binnenlandse consumptie. Uh, Duitsland exporteert uh, veel naar de opkomende landen, naar China, Brazilië, uh, India, dat soort landen. Uh, en uh, ja, die landen zijn de afgelopen jaren ook gewoon hard doorgegroeid, ondanks de crisis. Uh, en daar plukt Duitsland echt uh, de vruchten van op dit moment. En dan hebben we het vooral over de industrie. Ja, kijk, Duitsland is natuurlijk bekend van uh, de, de machinebouw, uh, industriële producten. We kennen allemaal de grote Duitse uh, merken, uh, wasmachines en dergelijke. Ja. Natuurlijk ook de auto's. Uh, nou, uh, dat zijn echt producten die in opkomende markten, waar veel behoefte aan is. Hè. Duitsland maakt ook veel machines voor de industrie. Nou, er wordt veel geïnvesteerd in opkomende landen. Uh, dus Duitsland zit echt uh, met zijn profiel eigenlijk van de producten die ze maken. Uh, ja, kunnen ze nu optimaal profiteren van de opkomende markten. Ja, als we het hier hebben over het oplossen van de de economische problemen. Dan gaat het altijd over... nou ja, tenminste twee punten. Loonmatiging, hoor je dan. En flexibilisering van de arbeidsmarkt. Geldt dat ook voor Duitsland? Ja, toch Doen ook. zij dat dan beter? Nou, wat je wel ziet is dat... Kijk, Duitsland is uh, zo'n twintig jaar geleden... hebben ze natuurlijk de hereniging gehad. En toen hebben ze zo'n tien jaar lang... Uh, ja, hebben ze best wel uh, last gehad, zeg maar. Oost-Duitsland moest echt bijkomen. En uh, ja. dus eigenlijk zo'n tien jaar geleden hadden we het uh, nog over de zieke man van Europa als we het over Duitsland hadden. En uh, nou, Duitsland is toen echt uh, een politiek begonnen van loonmatiging. Uh, zo'n uh, Tien jaar geleden zijn ze ook begonnen met het hervormen van de arbeidsmarkt. De hartshervormingen zijn dat geweest. Uh, de WW is toen uh, verkort en de criteria om uh, WW te krijgen zijn aangescherpt. Nou, er was toen heel veel weerstand tegen. En, uh, maar dat heeft nu eigenlijk uh, ja, levert dat. Uh, zijn vruchten op, want Duitsland is nu zeer concurrerend. De lonen zijn relatief laag. Uh, ja, en, en dat is dus goed voor de Duitse export. Ja, heeft dat ook te maken met de, de samenstelling van de bevolking? Want Duitsland heeft een wat oudere bevolking dan wij, toch? Ja, eigenlijk heel Europa is aan het vergrijzen. Dus die zijn gewoon met pensioen. Anders waren die cijfers een beetje hetzelfde geweest als bij ons. Ja, ze liggen een aantal jaar voor. Ze liggen zo'n vijf tot tien jaar voor op Nederland met de vergrijzing. Eigenlijk uh, is de beroepsbevolking uh, in Duitsland is al een aantal jaar geleden gepiekt. Dus dat, dat wil zeggen eigenlijk dat al sinds een aantal jaren het aantal mensen wat kan werken, hè, wat, wat zo tussen de 15 en 65 jaar oud is, mm -hmm. dat is al een aantal jaren aan het afnemen. Uh, en ja, dat maakt natuurlijk wel dat er minder als er minder mensen beschikbaar zijn om te werken, uh, ja, en, en als het werk hetzelfde blijft... of het werk uh, zelfs groeit op dit moment. vanwege die export waar we het over gehad hebben. Ja. Uh, dat die werkloosheid vanzelf daalt. Nou, Nederland loopt daar wat op achter. Wij hebben eigenlijk zo. op dit moment ongeveer. piekt onze beroepsbevolking. Maar ook bij ons uh, gaan de komende jaren. Uh, gaat, uh, ja, dat, dat klinkt nu nog vreemd, hè, want de werkloosheid loopt in Nederland op. Mm -hmm. Maar eigenlijk over een aantal jaren genomen. gaat in Nederland ook. Uh, gaan wij eerder tekorten op de arbeidsmarkt hebben. dan, uh, dan te veel werklozen. Ja, ja, in verband met de vergrijzing. Dus. Ja. ander punt dat hier druk bediscussieerd wordt. is de woningmarkt. en dan vooral de aftrek van de hypotheek. Rente. Die kennen ze in Duitsland niet. He. Maakt dat ook een verschil? Nou, je ziet die woningmarkt is in Duitsland... Uh, die heeft een heel ander uh, verloop gehad dan in Nederland. Uh, in Nederland is uh, tussen zo'n 1999 en 2006, 2007... Uh, zijn de huizenprijzen met zo'n 80% gestegen. En ja, sinds de piek in 2008 zijn ze dan ook weer met zo'n 10% gedaald. Uh, en, en die dalende huizenprijs in Nederland... die maakt consumenten wel uh, voorzichtig. Hè? Die, die tast het consumentenvertrouwen aan. En dat zorgt ervoor dat uh, Nederlanders zelf op dit moment... gewoon heel erg de hand op de knip houden. Ja. Terwijl in Duitsland zijn eigenlijk in de periode... 1999 2008 uh, zijn de prijzen maar met zo'n 10% gestegen uh, en sindsdien zijn ze eigenlijk nauwelijks gedaald sterker nog op dit moment stijgen de huizenprijzen in Duitsland uh, zelfs een beetje en dus eigenlijk we hebben in Nederland uh, ja zijn we een beetje doorgeschoten met die prijzen en is er nu een correctie gaande ja in ja. Duitsland is uh, ja zijn die prijzen nooit heel hard gestegen uh, dus ja ook daar is de situatie echt heel anders en dat maakt ook dat uh, de Duitsers zelf nu uh, ja veel meer uh, vertrouwen hebben en veel uh, ja, veel makkelijker eigenlijk geld uitgeven. En dat is ook een belangrijke reden waarom die Duitse economie uh, zo goed draait op dit moment. Ja, nou hoor je hier altijd economen zeggen... als Duitsland niest worden wij verkouden. Geldt dat dan andersom ook? Nou, kijk, het is zeker wel dat wij een graantje meepikken van uh, de goed draaiende Duitse economie. Ja. Hè? De, Duitsland is onze grootste exportpartner. Uh, dat geldt natuurlijk vooral uh, van goederen die via Rotterdam vanuit China binnenkomen en die worden doorgevoerd naar Duitsland. Maar het geldt ook wel degelijk voor uh, producten die in Nederland gemaakt worden en die wij naar Duitsland exporteren. Dus via Duitsland uh, ja, pikken wij wel degelijk een graantje mee. Uh, maar het zou eigenlijk mooier zijn als Nederland ook zelf in staat zou zijn om uh, die opkomende markten, Brazilië, ja. uh, China, India, om daar zelf ook meer naar gaan te, ex te exporteren. En dat ja. is dan weer een, een heel ander verhaal eigenlijk. Dank u wel, Teunis Brozens, senior econoom bij de ING. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met stagiaires. Die hebben steeds meer moeite om een stageplek te vinden. Dus ook daar is de crisis voelbaar. En natuurlijk het ochtendhumeur van Tom Kas vanochtend. Na het nieuws met Dorot Meijer. Tot zo.